Wij beginnen, beginnen de les, de zogerles, les 168. Pagina Kuf-Kaf-Gingil, 123. Hassulam, de kolom, de regel 9. hij um, had verteld ons aan, aan, aan, op de vorige les dat uh, wanneer de mens nog uh, niet in staat is om uh, te ontvangen wanneer de mens nog niet in staat is om kilim te transformeren in de kilim van het geven dan uh, ervaart hij dan dat Bestuur van Hashem als uh, manoliem, als slotten. En wanneer hij zichzelf geschikt maakt, uh, het wil zeggen qua overeenkomst naar eigenschap, en dan komt het dan worden die sloten tot openingen. En achter de openingen zal hij zien, uh, zal hij als wanneer de openingen uh, opengaan, dan ...komt hij in zalen. Uh, straks, we gaan een klein stukje zoger doen... ...en dan zal ik u iets laten zien. Ik heb het ook op het bord opgetekend. Het bord is klein, om alles daarin te... erop te kunnen. Uh, um, wat hier op het bord staat, is... ...aan geen mens is toevertrouwd. Geen Arabi ooit... Tot nu toe kon dat uh, zien. Het is niet gegeven, het is nu pas gegeven voor het eerst, omdat het is de tijd van de ver, ver, verlossing zelf. Kom nu, uh, in, het komt nu in, het is al in de lucht, het komt al zeer snel, nu de ontknopping. En daarom is het aan mij, is het gewoon. Gegeven om dat gewoon in de wereld te zeggen. Niet dat ik uh, iets verdien, meer dan de anderen, misschien zelfs minder dan anderen. Ik maak mij open, ik stel mij open daarvoor. Geen mens, nog een keer op aarde, geen geestelijke, ge geen rabbi, laat staan, alle andere uh, paus, niemand. En iedereen zou wel, als die eerlijke man, eerlijke man is, een paus zou horen wat ik zou vertellen, zou hij blij zijn. Joscha zou blij zijn om dat te horen wat ik nu aan jullie zal vertellen in het derde gedeelte. Moshe zou van zijn graf opstaan om dat te willen horen. Simon bar zou zeggen, nee, ik heb niet voor niets, niet niets zoger geschreven. En uh, mijn laatste leraar Ari zou dat natuurlijk geweldig vinden dat het toch wel aan de wereld wordt gegeven. Het is niet van mij, maar... En dat belangrijker is niet dat het van mij komt. Het is niet van mij absoluut, maar van boven. Maar dat wij het kunnen praktisch gebruiken. Dat wij iets kunnen gebruiken wat, uh, waar we nog niet aan toe kwamen. En dat dit nieuw voor het eerst gaan we dat aanvullen in onze studie. Maar daarmee wat hier staat op het bord is de droom van elke mens, van alle vorige generatie, van Abraham, van Jitschak, van Jacob, etc. daarmee zullen we zien, dat, dat, dat, dat de kruis, dat de puzzel, dat geestelijke puzzel, die dus de, de, opgelost moest worden, om verbondenheid te leggen met Hashem, om het beeld van Hashem te zien, is nu opgelost. En dat komt omdat ik, wilde alles op alles zetten om dat te ervaren en om redding te ontvangen. En dat is de reading wat hier staat geschreven, maar staps, straks, straks, eerst, dat heb ik al een beetje als voorproef een beetje, beetje zo gezegd, voor de les, dus bij het begin van de les, zo so, so is het koopavond, wie weet, iemand gaat vluchten, iemand gaat naar de Kalwerstraat, van jullie misschien nog wel, boodschappen doen, dus dan mis je dan iets van, boodschappen kan je volgende keer, of de volgende keer of andere keer doen. Wij gaan verder met onze zorg. Um, dus nog een keer, uh, de rechterkolom Hasulam, 123 pagina, de, de rechterkolom, de regel 9. Oemage Omer. Amar kol man de baile me aile gabai kin tarada da ye kad gabai. Duglepunt negen. Oma schomer, en dat is wat, and wat de zoger zegt. Amar, hij zei Hashem zei. Kolman, de baile, maile, gabaye, iedereen die wenst te komen, binnen te komen, voor mij dus, voor mijn gezicht, voor, om te uh, Tarada deze poort, je je kadmaa gabai zal de eerste voor mij zijn. Weet je dat, Hashem is, is, Het is, niets anders. is, en dan, als die malgoed stijgt op, we hebben gezegd, als die malgoed, de malgoed als gevolg van de tweede symptom stijgt op naar onder de gogma, ja, dan wordt zij de eerste belendende bij de Chogma. Dat is wat de zoger wil ons vertellen. Tien dubbele punt. Quaria data. Elf. Heten. In Jan had Kamoshe katouf basamouch, dubbele punt. Tien, kwaar ja data, jij weet het al. Elf, goed, uh, het, jij weet het al goed, dat de kwestie van, of het aspect van de poorten, kamoshe katouf basamouch, zoals so het geschreven staat in de belen, uh, belendende uitspraak. Punt. Uh, we nhan, sof, twaalf, kolterijen dertien, winnaam... Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, shafla Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, poorten weten we Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, Pinata, het einde van alle poorten, wat is het einde van alle poorten, twaalf? Pirocho betekent, het laatste aspect dat in hen is, de laatste, laatste traptrede. Welke is de laatste traptrede in de, de laatste poort? Dertientje, een ootje vlag in dat er geen lagere is dan zij wef sharlekanotaen men kan har nomen malchut dimalchut 14 nadapunkt romer shikedei lezakot bechokhma ila a 50 na sa zoasha ara charlon bikulam el hasha 14. wel meer en hij zegt dus ook dat is A, dat om de hoge hoogte, dus de echte de hoogte van de Arihan om die waardig te worden. 15 na ze shara haromikulam werd deze laatste van laatste port van allen werd, el Ashaar Rishon werd tot de eerste poort 16 als eerste poort bij de, bij de zaal van de Hoge Chochma. Dus dat is wat ik al, al een beetje al uitgelegd had Malchut de Malchut als gevolg van de tweede Tsimsom steeg op in het hoofd van de Arichantin, onder andere steeg op naar de onder de Chogma. Dus zij is dan blenden bij de hoogma. Dat is de eerste port bij de hooghe hoogma. Punt 16. Ki bijmet, Kool zeefentin hasharim kulam Meshamsim le Pathin ve-heichalin Shel achtin hoogmat shem Amnam hoogma ila'a en de volgende keer is het verhaal van de volgende keer dat de volgende keer de volgende keer de volgende keer Kulamisham shim, Ali Porten Di keer de volgende keer de volgende uh, ingangen en uh, zalen van de, van de chogmaat van Hashem, van de wijzit, van de chogmaat van Hashem. Allemaal worden ze gebruikt. Amnam chogmaila, ah, maar de hogere chogma, dat is die chogma van de Arihan Pien, dat IF het is onmogelijk om die hoge, hoge, hogere chogma, de hoogste chogma, de hogere chogma te bereiken. Zulat Bahasagat, behalve anders dan uh, bij het bereiken, bevatten, van de juist van de laatste poort. Die Malchut, de Malchut. Want zij is belendend met de hoge Chochma, met de hoger, hoger Chochma, hoge, hoge. waarom? Omdat zij, die de laatste poort, oftewel de Malchut, de Malchut, zij is dan zij is de eerste bij de hoge hochma, dus de belendende onder de gochma, de hoge gochma is dan, steeg op, die malgoed, de malgoed. 21. We zeggen om we die ii rishon, we die ii rishon, en hij zegt, en dat is, dus die Malchut, the Malchut, of the port of the Malchut, the Malchut, is the irsht, is Rishit, and that is, and say is Rishit and that is what in the Torah start, uh, that it Rishit but from the word Breshit in the beginning double the premise it comes well, it is way it comes well, everything comes well in order, I know that will say Breshit 22 Shabbat, Torah Kibresit More, Al 23 year shem Michael Sharakaron. She goes, 24. Reshit las sagat hochmai 21. Hay nu dat wil zeggen. brishit, Het woord brishit in het begin. Regel 2. Shabop, but waarmee de Torah wordt geopend. Kibresite, wat het woord brishit. Moré leert of verweist naar 23, jirat Hashem naar het de malchut, de mal, malchut, de dus Hashem, jiratma Hashem betekent dus de freis, des hier vanuit het aspect van de laatste port, dat is de laatste port scho 24 reshid, welke laatste port is reshid de eerste La sagat hochmaila'a voor het bevatten van de hoge hochma. Dus hij gewoon, hij gewoon levert dat als het ware een bewijs, verbanden, om dat simpele feit uh, te onderstrepen, dat de malgoed die steeg op, malgoed normaal malgoed de malgoed staat op haar eigen plaats in de eerste simptom, en in de tweede simptom steekt zij onder de hochma. Dus we kunnen, men kan niet tot de hoogste de hoge gogma, de hoogste gogma komen, anders dan door die Mal goed. En nu de volgende, nog één oort leren, leren we, en dan gaan we iets anders doen. Wat hier op het bord staat, dat iets wat, maar dat alles heeft te maken met alles, heeft, is verbonden met elkaar. De regel 3 bovenaan, in de tekst van de zoger, kot, kuf, kaf, bet. Bet zegt hij, de letter bet. Van het de, van de eerste, eerste woord waarmee de Torah is geopend. Breshit, ja? Dan de eerste letter is bet. Hij zegt, wat is die bet die toevoegt aan het begin van de Torah? Trien inon. De mithabrin kehada. We hadden. trien, nekudin. Had ganiza fir vitamira. We had kaima bij het Galia punt. Drie. Hier erg bijzonder belangrijk wat je ons extra zal vertellen over die twee punten. Malchut en de bina. Dus de malchut is tegen ook naar de bina. En daardoor wordt het mogelijk om licht aan te trekken. Wij zullen, we, zullen we echt zien wat het betekent. Dat altijd waar de malgoed opsteegt, dan zijn twee puntjes. Goed opletten. Dat is het enige, dat is de cruciale, het cruciale van het ontvangen van de redding. Is om van jouw malgoed, of de kracht van de malgoed, waar geen licht kan binnenkomen, moet dat wij dat optellen, op, op laten komen naar de binnen dan kunnen we wel ontvangen. Dan wordt het zo, dan, dan zijn die twee punten, punten liggen, uh, op elkaar. Bovenaan is, is Bina, die verbonden is ja, met, de, met die Malgoed, en onderaan verborgen is de Malgoed de Malgoed. Altijdelijkens, of het Malgoed de Malgoed is, of het reflectie van Malgoed de Malgoed is, of dus naar, daar waar het licht niet kan binnenkomen, dat moet altijd verborgen liggen. ...altijd verborgen liggen, dus verborgen... ...hoe verborgen? Niet om dat niet aan te raken... We zullen leren, maar dat moet... ...met die twee punten, dus... De ...bina en malgoed... ...bina is boven, die gebruiken wij wel... Die bina die verbonden is met de malgoed... ...van die bina kunnen we... ...wel licht aantrekken... ...oké, okay, die bina is als het ware een beetje besmet... ...met de wens... Om te, ...met, de, met de wens van de... ...met de adiut van de vierde stadion... ...met de van de malgoed... Eh, maar toch kunnen we wel van Mifia de bina wel licht aantrekken oké, okay, het is niet het komt niet in onze ware kilim van malgoed, doe malgoed het komt in onze aterrit zo, so, doet er niet toe, maar het is licht het is niet het, is niet het licht, echt licht van het uh, doel van de schepping zelf, maar het is licht van de correctie, doet er niet toe, maar het is wel licht, dat is de hele kunst, en dat is als je dat ervaart als je dat steeds dat daarop hammer, dat jij die steeds die mal goed brengt naar de binnen, dan kan je alles ontvangen. En dan is het op die manier, dat is alleen de, de legale manier om het licht te ontvangen, zonder kater, zonder straffen. Dan hoef je absoluut geen straf verwachten, et cetera. En dan, dat is, uh, dat is hele clue, zit daarin. En nu goed kijken wat je ons vertelt. Dat is bijzonder belangrijk. Dat is een kleine oud, maar daarin zitten geweldige, zit geweldige dingen. Dat is ook de inspiratie wat mij zo gereeft, mij dat laten die doen, wat ik nu op het bord heb getekend, en alles. We zullen zien, alles komt van niets, geen woord komt van mij. En daarom is het de waarheid ook. Want ik wil de waarheid en niets anders dan de waarheid. En daarom, ik eh, bedoel, komen dichter bij de waarheid en de waarheid we hebben geleerd. Dat is, dat is de Haemet. Uh, ja? En haemet we hebben geleerd. Dat is gematria mavet Dood. Dus dat is erg verbonden met elkaar. Dood. En de waarheid is helemaal verbonden met elkaar. En daarom. Onze taak is om te komen tot het iets dat. Waarbij de wens om te ontvangen voor zichzelf als het ware. Helemaal uitsterft. En wordt getransformeerd in de wens om te geven. Dat is wat de hele clue van de schepping. Want dat is de mens dan wordt actieve. Een actieve deelnemer in de schepping. En niet gewoon een pionnetje. Dat wilde de schepper. Dat de mens actief zelf tet-tet werkt met Hashem. Speelt schaken met Hashem direct. En niet via een organisatie, via een computer, etc. De regel drie. En je moet proberen volledige concentratie Ot, kuf, kaf, bet. 122. Uh, bet, de letter bed Van dit brishit. Ja, van het woord brishit. Van het eerste woord van het oran. Wat betekent dat? Trien in non, I Twee zijn dat. De met die verbinden zich als één. We een enorm trium nekudin. En dat zijn twee punten. Gaat genizaak, de ene is verstopt, de regel 4, Uta Vetamira, Uta Mira, en is ver, eh, verhuld. We had kaïma galia, en de een en de andere is staat onthuld. Dat is de Bina. Die is onthuld, die kan je onthullen, geen probleem. Maar de andere is verborgen. En uh, verstopt, de regel 4. Tot de gmaartikon. Vier na de punt. Hoe begin de laatste hoop per ruda ikaraon reisje. Had the law five trim. Mandi natil hai natil hai ve kula had. De ushme had diktiv zes. Ve yadu ki tashim ha ashem All this what we learn is for the aene. De hele bedoeling van de mens, van de schepping, is om eenheid, tot, tot eenheid te komen. Dat is ook wat wij eenheid van binnen hebben. wij eenheid van binnen, kunnen we ook dan, als de een mens eenheid van binnen heeft met het, met, het, met, het, met het licht, kan die ook zoeken eenheid van buiten in zichzelf. Alleen dan, niet anders, andersom is het een komedie. Dus zoek eerst in zichzelf en dan kan je verbinden jezelf met, met, met, met alles wat leeft. De regel vier na de punt. Op againe, de let lehou per roda, let op, en aangezien er geen uh, scheiding is tussen die twee, Ikaron karoon is het genoemd Rishit. De zonder letterbed wordt ook gebruikt, uh, gaat, gaat, we een, Rashid betekent uh, zonder bed, betekent één, één en niet twee, vijf maanden. Natilhai, Natilhai, wie neemt dat, neemt dat, wie neemt dus Bina, die neemt ook die maalgoed met zich mee. Die zijn niet, die zijn niet gescheiden van elkaar goed opletten, dat, weet je, dat moet ik altijd goed zien, dat dit altijd verbonden met elkaar zijn, er zijn geen andere kilim, ja, dan, dan alleen eh, die malgoed en die malgoed, die steekt op naar de binnen wekula gaat en alles is één waarom is dat één, alles is één de ha, hoe uschmee gaat, want hij hey, en zijn naam is één dichtief want het is geschreven en zij zullen weten te weten komen of weten, het is in een psalm, staat En zij zullen weten dat jij de schepper is. Shemcha, dat jouw naam Hashem is alleen jouw naam is Hawaii. En nu gaan we naar de. Hasulam, de rechterkolom, de regel 25. De referentie van Oud Kouf Kaf Bet, 122. Bet. Trin Inon, non Dubbele punt. Bet. De letter en hij. Legt het ons uit. De letter B26, mi brichit, van het woord brichit. More leert of verwijst ernaar. ze snee hem, hem, amit Gabriel jagen, dat beiden, beide zij zijn verbonden samen. 27, bemal goed, in de We hem steen ik en die zijn twee hunten Achad-Gnoza van de ene is verstopt en verhuld. 28 Waagad en de andere, Nimzet-Bagiloei, bevindt zich in onthulling. Punt. 28 na de punt. Ome Schumse Lahen 29. Nikreet, en nu hier in, de, in het eerste woord van de regel 29, het vierde. De vierde letter verandert in alf. De negenentwintig Nikret rishit. de hainu. Rak, achat, velo, stai. Derde. Kimie, še et ze kam, et ze zo. Kimi nog een keer As <laughs> one person Rohin�ca can also Build ez-o and the other ones <laughs> they also need one evil u It's <laughs> the place and God is the de regel 28. En angezin zij geen scheiding, er is geen scheiding in hen. 29. en niet kreet, niet kreet, reshid, heet zij reshid. De, de maar goed, heet reshid. nu, dat wil zeggen, rak, achad, velo schnaim, steim. Dat wil zeggen, alleen maar één en niet twee. Ki misel je het zo dat, want wie neemt de ene, die neemt ook de andere mee. Wa 31 achet, en alles is 1. Ki hues mo richat, want hij en zijn naam zijn 1. Je kan het is nog zo hard, dus straks ga je ontzijd uitleggen. Schi want het is geschreven. We jad u. Zoals so koning David dat gezegd. En ze zullen weten. Kjatashim levat levatha dat jij jouw naam hašem is. Alleen jij jouw naam is hašem. De linker kolom de reichel 1. En hoe geweldig wat ons nu vertelt over die twee punten. Maar dat is alles wat we leren. Dat is al ons werk, is niets anders. De hele zoger kan je zomaar in, in, in grote lijnen, is, dat is alles. Alleen die twint, twee punten bij elkaar te brengen en via de, de drie lijnen, dat is hetzelfde. Daardoor ontstaan de drie lijnen. Hoe ontstaan de drie lijnen? Wat, wat is de drie lijnen? De drie lijnen, dat is het gevolg van dit Tsum -bed. Als maar Als mal goed steeg naar de... Bina, dan ontstaan die, die drie lenen, dan ontstaan twee Malchut, Malchut vormt de linkerleen, die Malchut die verbonden is met de bina, die vormt dan de linkerleen. En de sfera, overal dan de malchut is de linkerleen, ten aanzien van elke sfera. Aan de rechterkant is het de sfera zelf, de twee lenen. Daardoor worden die twee lijnen gevormd, en de Hashem maakt dus dat werk, en de Hashem maakt de middelste. Wij maken eigenlijk de, de middelste lijn, maar als van boven komt het licht en, en uh, we gaan het ervaren in onze kiel. De linker kolom die eerste yes, rechts, sorry, uh, biur, sorry, biuradvarim. Trin nekudin hallelu, hem sot tei amitug demidat din, bemidat arachamim. Shij goed dri altavanim, takka babina. Shij vier fir basoda katu vetalekhna Ein Eén, bij uitleg van woorden. Drie, nikudin deze twee punten. Hem zo, die zijn het geheim of die zijn het, die betekenen dus twee. Hamituk, de verzoeting, het verzoeten van de eigenschap van Din door of in de eigenschap van rachamim, van de barmhartigheid. Shemalhut, Riv dat de malchut steeg op, vanim Takaba en werd verzoet door in de Bina. Shehimi dat Rachamim, dat die Bina, welke Bina is, de eigenschap van barmhartigheid. Vier. Beso in het geheim van, zoals het geschreven staat, in het boek Ruth. Witte legnaar en ze gingen samen. Ruth met met Neama, dus met Neama was als Bina, de moeder. De moeder van, van haar gestorven man. Van Roet. En Roet was uh, als malgoed. En ze gingen samen. Wat ging toen? Daarom is het erg belangrijk om dat goed te de, de leren. Ook gewoon lezen in vrije tijd. daarna lezen. That. Want Roet is, is malgoed. En wat heeft Roet kwam, kwam van de volkeren der wereld? Wat betekent dat? Het zegt ons absoluut niets. Wat betekent van de volkeren der wereld? Dat is de wens om te ontvangen voor zichzelf. En wat, wat heeft die wat die Roet had gezegd? Waar, waar Jouw jou God is mijn God. Waar jij naartoe gaat, tegen Noamma. Noamma was, was van Joodse ja, afkomst. was een zeer groot, hoge... Maar zij zegt tegen, tegen Noam, zij kon vrij gaan veren naar haar eigen moabitisch gebied, wat, wat had ze gezegd, waar jij gaat naartoe, daar ga ik naartoe dat betekent, dat is dus, wat spree waar spreekt das, uh, dat boek over over de, over de oh, spreekt over die vereniging, over die verbinding tussen Malchut de wens om te ontvangen voor zichzelf met de Bina, nou, op die manier wie is de, op die manier wie is Ruud geworden op die manier die Malchut, die verbond zichzelf met de Bina, met, met Noama. Van haar komt de, kwam de David, Koning David, en van haar zal komen de Mashiach. Ja, van die Malchut. Va waarom? Van Malchut, we zullen dat allemaal zien straks. Wat en hoe, maar dat is dan op die manier, door, alleen door verbinden zichzelf met de Bina, kunnen we het uh, onsteeds uh, voorbereiden, verder gaan, en ertoe komen dat de Mashiach komt. En Mashiach komt eerst in elke mens afzonder. Vier naar de punt. soort Bina, vijf, hoe mal wat betekent die twee, die Root en die Noam, dat ze gingen samen. Dat is Bina en Malchut, samen. Zes, Вы немца, amassah is kan kant, maar melkoud. Kalul zei van niet stijgen, welke, jesh sham bet mechubarin acht we nemen tzazes, en het blijkt dus. Haar massag, kan bij Malchut, dat de massag, die is opgesteld in de Malchut, kalul missteigend, let op, die bevat beiden. Zie dat, massag van de Malchut, het gaat allemaal niet om de Bina, maar om de Malchut, want de Bina, die ontvangt wel licht, het gaat om de Malchut. En dan, Malchut, die nu heeft twee die bevat in zichzelf, in zijn massag, twee. In haar massag bevat zij twee. Zeven, wij kennen daarom Jeesham, Bethnekudot. Er zijn daar twee punten: Mehhabarin, Kahada, die verbonden zijn als één. En ook precies hetzelfde bij ons is het, precies hetzelfde, zoals het in het in het algemene zo zit in, in het bijzondere. Bij ons is ook altijd die beide verbonden met elkaar zijn. De kunst is om eh, gebruik te maken, steeds keuzes te maken, om gebruik, het gebruik te maken van die bina, ja, van de punt van de bina, dus de massag op de malgoed die van de bina is, en niet van de malgoed zelf. Want dan komt de leegte. Daar is geen licht. Geen mens. Ooit heeft dat kon echt repareren. Acht nadupten. punt zeer schoomer. Had ganiza uit Amira. We had kaima neken bij Galia. Ki bechinaat adin. Shebe nekudata malchut. Kien ganiza uit Amira. De regel acht. we zeggen, dat is wat de Zover zegt. Gaat Ganizawitamiren, de ene punt is verstopt en verhuld. We gaan en de andere, de Zover zegt 1, want die zegt ander niet omdat het de ander verwijst om geen woord ander te gebruiken, want dat verwees naar een uh, andere kant van de medaille. We gaan kijken bij het Gali en de andere die uh, staat, onthult negen. Ik heb geen ade dien, ze ben ik dat een goed, Want het aspect dien, die dat in de punt van de malgoed is, De regeltje, Geniza we amira, is verstopt en verhuld, Waar ik binnen en alleen het aspect van barmhartigheid zie hier elf mensen kudata die dat van het dat van de punt van de bina is. Hij, de kaimer bij het die is, die staat, die staat en die in de onthulling, die kan onthuld worden. Zo heeft Hashem de wereld gemaakt. En als we het anders doen, dan overeenkomen we niet, dan krijgen we alle narigheden. Ook de narigheden zijn ook voor, voor, voor ons best wil. Alleen gebruik maken van die punt die van de malgoed, de, de, mal de massage die van de bina is. Twaalf. En dat is niet theoretisch, dat is uh, erg, erg... Uh, Makkelijk is, gemakkelijk is om dat te ervaren. Alleen steeds geven. Geven, het gevoel geven. Dat geeft deze verbinding. Maak deze verbinding. 12. Kilo lei ze lo haja baolam yo holit kayem. 13. Gmoshe katuw. Haz gmoshe hazal, Bat hela aniv rahaolam bamidata 1, 14. Raashe een haolam mit kayem shitev. Imo, moe vijftien, 12 Twaalf want als dat niet was deze verbinding, loha kajem, let op de wereld zou niet kunnen voortbestaan. 13 zoals de Torah lierden gade gezegd, maar het eerst schip. De wereld door de eigenschap van din. dus dat is de Adam Kadmon 14. Ra'ah, hij zag, natuurlijk, het is symbolisch als men dan zo met dat zegt. Ra'a scheen al met Kayem, hij zag dan dat de wereld zou niet kunnen bestaan op die manier, zoals Adam Kadmon. We shitef hem op met dat Rachamim, daarom heeft die. De tweede Tzimtsoem gemaakt, dat wil zeggen, de Shitevimo heeft die, uh, als um, verbond met, uh, in partnerschap met hem, de eigenschap van de Rachamim, van de barmhartigheid. Dus wat heeft Hashem gedaan? De tweede Tzimtsoem heeft die malgoed gebracht zelf in de schepping, in, het schepping, in de scheppingsstructuur van de schepping zelf. Hij heeft dat ingeankerd, dat die malgoed heeft die gebracht naar de Bina. Elke Elke handeling moet op die manier, op die manier, dat is leven, wordt op die manier ge geleefd, op deze, op, op die manier verkreef men leven hier op aarde. Anders komt roof, eh, moord, ellende, alles, alle narige ziekten, zestien, we zijn zes zo merken op aginde de legoe peruda, ikaron 17, Rishi, hadde velotrin, rin, mande natil hai, 18, natil hai, dubbelde We zijn schomer, en dat is wat hij zegt, de zoger, op aginde let, legoe peruda, omdat er geen scheiding tussen hen is, Ikaron Rishit, hoe heeten zij Rishit? De eersteling. Rishit is eersteling. En Rishit is in het begin. Maar Rishit is eersteling, of als eerste. gaat velotrin, hij zegt, één en niet twee, want zonder de letter bet is één. Want het staat geschreven, Rishit chogma iratashem, het begin van de wijsheid staat het. Started, ja, hebben we dat ook geleerd. Reshid Chochma, het begin. Heerstelling van Chochma, het begin van de Chochma is, jirata Hashem is malchut. Ja? Die heet, jirata Hashem, die heet uh, de vrees des Heeren. Ja, we hebben dat geleerd. Dat is het uitgangspunt. Dat is, the that is, that is the waar we, waar die Reshid die wij bedoelen hier. Dat is wat elk Jood zegt. Elk kind, elk kind zelfs joodse kind, dat staat ook. En de uh, Kind of een groot, die zegt dat eerste. zeg zegt dat, rishit, gogma, je dat het begin van el elke wezen is, de gevreesde hier betekent die mal goed. Dat ja, betekent dat direct als een, als een mens staat, opstaat, staat, dat moet je niet ergens eh, zwijverig zijn. Maar moet direct voelen, aanvoelen, komen tot die mal goed en gebruik gaan maken van de bina. Van de bina, van de massag, van de punt van de bina. Gaat uh, velotrien, zegt die 17, één en niet twee? Man de Natiel, hai, Natiel, hai, wie neemt dat, neemt ook de ander. Dus als, als de mens ook kiest voor de bina van de, uh, de massag, van de bina neemt automatisch, neemt ook deze, die, die, die, die, die, die, die, die malgoed die verborgen is, die neem je altijd mee. Maar gebruik, waarom? Die moet ook uh, gecorrigeerd worden, op indirecte manier. Begrijp je dat? Indirect moet ook de malgoed, mal alles eruit moet komen, wat er, uh, wat er uh, van aan het heilige daarin zit. Dus indirect wordt ook de malgoed, de malgoed gecorrigeerd. Daarom zijn altijd, zij zijn één. En die zijn, die zijn, die staan ook, hoe staan zij? Wij tekenen vaak dat het rechts en links, maar in werkelijkheid, bij ons, in ons gevoel, in ons, staan zij boven elkaar. Ja, dat is net wat wij noemen dan de tweede bodem en de eerste bodem. Dat is ook een beetje vergelijkbaar. De letter Shin, is dat, is net als het Bina. En, en uh, de letter Taf, ten aanzien van de Shin, is het die zijn net als Bina en eh, malchut die verbonden met elkaar zijn. Niet helemaal, maar zo een beetje eh, kunnen we ook dat ook zien. 18 ja. na de dubbele punt. Klomar. Afalpi, Shemidata, Dien, hi Ekentin, Begniza. Eina, pirush Shreina, Zivuk, Nasa, Aleha. Twintig. כי אלו בת הנקודות נעשו אחת ממש וגם אין אינטוינתח נקודת מקבלת הזיווג עם נקודת אינטוינתח הבינה אלה בחשי ולא ביתגליה ועל זה דרי אינטוינתח מורה השם רשית שהיא לשון יחידה Shastagen 24, hen 8. Goed. Kijk wat die zegt ons. 18 na de dubbele punt. Wat de betekent dat zij 1 zijn? Klom maar dat wil zeggen. Afelpi, ondanks het feit, Shemidata dien, dat de eigenschap van dien, hier 19, begniza, is in verstopping. Verstopt dat betekent niet dat er geen zivuk op haar gemaakt wordt zoals wij misschien eerder hadden zo gedacht ja, dat het op die op die malgoede op malgoed dat er geen zivuk wordt gedaan natuurlijk wordt gedaan ook, ook zij, zij is niet gesteld. non-actief gesteld let op van deze twee punten na zo so, acht worden woorden, dat werkelijk als één. Want wie is de schepping? Niet de malchut van de tweede zemtzum is de schepping. Goed opletten, de tweede zemtzum is de correctie. Ja? De tweede zemtzum van de malgoed van de tweede zemtzum, de malgoed van de tweede zemtzum is de malgoed van de correctie. Dat is geen ware malgoed. De ware malgoed is de malgoede malgoed. De, de schepping is malgoed de malgoed. En niet de malgoed uh, van de tweede simsum. Malgoed van de tweede simsum, dat is alleen de correctie. Malgoed van de correctie van de schepping. Maar de ware, daarom hebben we die geweldige verla geweldig verlangen. De mensheid om te tot, tot, uh, komen tot zo'n ontplot. tot zo'n uh, ...ontlading te komen... ...ja, wij hebben... ...iedereen heeft het in zichzelf... Of ...ook in de, de maatschappij zelf... ...om tot de absolute ontlading... ...te kunnen komen... ...betekent te komen tot de... ...tot de... Ver, tot de ...vervulling, tot de malgoed... ...de malgoed... ...dat is de ware malgoed, dat is de schepping... ...dat zegt hij dan... ...want dat moeten we niet... ...dat, dat betekent niet... Als zij verborgen is, betekent niet dat die malgoed, die malgoed, dat er geen ziewuk op haar wordt gemaakt. Twintig. Ki elu beta, nekodot, want deze twee punten, na so achet, mamas, die worden daadwerkelijk als één. We gaan, malchut en malgoed, let op, en ook de, het, de punt van de malgoed met kabel a aziwuk 21 ontvangt de ziwuk met de punt van de bina, dus zij ontvangt wel deze ziwuk wat de bina op de bina wordt gemaakt, ontvangt ook die mal maar, maar, let op, wat is het verschil 22 ella bagasai, maar in stilte ja, zwijgend als het ware bagasai betekent zwijgend in stilte we loben het gale, hij zegt, en niet onthuld, niet onthuld, dus indirect, alles ontvangt ook die goed. herinner je nog, die druppeltjes die, die, druppelt die steeds die uh, afdalen daarin, ja, dus dat is steeds wordt ze ontvangt ze ook van deze boek, maar alleen maar verborgen en niet onthuld. Waar ze de 23 morea Hashem reschiet en daarop daarop Verwijst de naam Reshit, het woord Reshit, het begin. Shehila Shon Yahit, dat is het uh, enkelvoud Reshit, en geen bed daarvoor der, staat. Shehstehen, hen, echt acha, dat beide zijn als één. Dus wanneer staat het, wanneer wij leren in de Torah, of zochtend zeggen, Reshit, hochmai, rat, hashem. Ja, het begin van de chogma is de vrees des heren, dan bedoelt men dat het, reshit bedoelt men dan de, die twee punten die samen als één zijn. Zowel binnen als, uh, als malchut, de punt van de malgoed. En dat is moet ontwakt worden, daarom de, zegt de mens dat bij het ontwakken van de, uh, uit zijn slaap dat betekent dat je moet direct al die twee punten verbinden met elkaar, weten dat die, dat is de, uh, dat is de, de weg naar, dat is het begin van elke wijsheid. 25. Wekula gaat, de ha, hoe, hoe, hoe schmee, de dubbele punt, wekula gaat, en alles is één, de ha, want... Dat is, zie hier, hoe mij gaat hij en zijn naam zijn één. We hebben dan vroeger geleerd dat hij en zijn naam is één. Hij is licht, herinner je nog? En schmo betekent uh, de klie van ontvangst in, de, in het één in het sof. Uh, maar hier zegt hij dat over andere, andere, andere uh, correlatie. Hoe, 26, More al-Babina. Hoe schmee, More al-Malchut. Wat zegt hij? Hoe, Hij, dus Hij en zijn naam zijn één. Wie is Hij? Dus hoe in het Hebreeuws. Dat verweest naar de Bina. Dat is licht. Als licht. Hoe en zijn naam verweest naar Malchut. En die zijn één 27. En de oudste mens die in de zomer is, die achad, de zomer is, die in de zomer is, die in de zomer is, die in GAM dat DIN BIPNEI 31 gaat, sma SMABE GAM GEMAR DIKUN ASHER BAJOM AHUYI GYAD gaat, CHADU SHMOI CHAD Dit is voor ons als duidelijke iets. Maar het enige is dat wat nieuw is. Dat het een. Zij vormen eenheid met elkaar. En altijd dat zivuk. Van zivuk profiteert ook, ook altijd de malchut. De punt van de malchut. En niet dat wij dachten dat die staat als het ware geen zivhoek op haar wordt gedaan en uh, zij ontvangt natuurlijk ook, maar dan in stilte en niet onthuld. Indirect kunnen we zeggen dat. Uh, 27. Wel, maar hij zegt de zoger, de zoger zegt, Shebasot. dat in het geheim van hoe het mooi gaat, hey en zijn naam één zijn, maar goede woord, uh, moeten zij veranderen. Noodzakelijkerwijs beide punten moeten noodzakelijkerwijs 1 tot 1 worden 1 zijn 28. Kiebige dan aangaat, want aangezien zij wanneer zij 1 zijn, me het gamma mal goed, dan ontvangt ook de mal goed, de punt van de mal goed, het is de hoge zwoege samen met de, bina, met de bina. Dat is de hele bedoeling. Dertig jaar later is dat dardor, door lebasov, getlubassov gemaakt dat dat dardor word Dat wordt uitwendelijk verzult ook de eigenschap van die. Bivneertsma op zichzelf, bivneertsma op zichzelf. Bigmaratiekun, in de bigmaratiekun, dus stap voor stap, ze is ook met al onze correcties wordt ze ook stap voor stap, stap ook verzoet en in de Gmartikun wordt ze ook helemaal uh, gecorrigeerd. Asher Bayomahu, dat op die dag in de Gmartikun, waarover men zegt, dat op die dag van de Gmartikun zal Ashem een zijn en zijn naam zal een zijn. Dat is wat die uh, eenheid waarover dus de uh, profeten hadden gezegd, en nog een op de volgende pagina, hier staat het Kuf Bet Dalet, moet je het corrigeren in Kuf de pagina Kuf Kaf Dalet, dat is een fout en Hasulam de rechterkolom, we hebben nog enkele, so enkele regeltjes te gaan, en dan zijn we klaar met de zoger van vandaag, en dan gaan we iets anders doen, de regel Hassulam, de regel 1 de rechter komt. Walshem me dat a din hazo aklulaba bet twee dibre shid. I nikret rishid ela hochma. Drie shetikunayi je bagmaratikun. Wa astid galafir a. Umleya leja aarits deja etashem. Goed kijken naar, naar die tekst. Naar die woorden kijken. Niet naar mij kijken. Naar die teksten. Dan daaruit komt onverklaarbaar, uh, komt het licht op je af. Dan heb je dat, hoor je iets en hoor je wat ik zeg en, en voel je dat ik zeg iets meer. Niet de woorden wat ik zeg, woorden ook, maar ook. De trillingen en plus dat je kijkt naar die letters zelf. En dat maakt dat, dat de formule de verbranding. For de juiste verbranding. Waar schemidata, gene, hazo. En door deze. En in de naam van deze gene. Mark wil well, eventjes rustig zitten. Probeer het van binnen. Het is van binnen. Het is niet van buiten. Probeer alleen kijken in de tekst. Waar zijn we zo en over deze uh, in de naam, over deze naam van de eigenschap van Dien En deze naam van de eigenschap van, van Dien is samengevoegd in de letter B van de brichit. Dan zien we zien we wat is dat in die brichit hebben we deze twee, deze letter, deze letter verwijst verwezen naar. naar twee, hier nekret rechit elechokma, dat zij heet de eerste bij de chokma, de eerste voor voor de chokma, dus de malchut, die eerste is bij de chokma. Zoals we hebben dat gezegd, de malchut, de malchut die opgestegen was onder de hoge chokma. De regel drie, dat bagmar haar correctie zal zijn in de gala koen, en dan zal de hoge gochmade regel 4 onthuld worden, en zoals Jesajas 11 had gezegd, en de hele aarde zal vol zijn van de kennis van Hashem, de regel 5. Are ha, she, uh, are want ara die arishon punt die mal de die is de laatste port dat die is de eerste port bij die hoge bij die chokhma bij die hoge ja dat is normaal de laatste port malchut de malchut maar die is opgestegen naar de onder de chokhma en daarom is die als ie de eerste poort geworden bij de hoge Gogma en die hoge Gogma wordt onthuld in de Gmartikun, en nog nog een paar zinnetjes, zes bizei hu shmevi hatuv veyad u en dat is wat het heilige schrift zegt brengt letterlijk veyad en brengt ja, dat is de herinnering in de psalm, psalm van David 83. Wij hoe en zij zullen te weten komen, of, of zij zullen weten zeven, ki ha, want jouw naam, alleen jouw naam is avaya alleen jij bent de barmhartige. De laatste zeven na de punt, ki astiet, arz, want dan zal de daad, de kennis, eh, van Ashem zal onthuld worden over de hele.